Gisteravond waren er op de Libische tv beelden te zien... van de drie Nederlandse militairen en de linkshelikopter helikopter... waarmee de drie van het marineschip Tromp naar de Libische kustplaats zeert te vlogen. Premier Rutte zei dat alles erop gericht is... om de drie militairen gezond te laten terugkeren naar Nederland. China verhoogt zijn defensieuitgaven dit jaar met bijna 13 procent. De Chinese defensieuitgaven stijgen daarmee naar 65 miljard euro per jaar. Dat maakte de Chinese regering bekend aan de vooravond van het Nationale Volkscongres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 Maar zoals bekend wordt dat veroorzaakt door één belangrijke post. En dat is het verlies op de verkoop die ons opgelegd is door de Europese Commissie. We moesten een aantal kantoren verkopen. Dat gaf een verlies van 800 miljoen. En als we dat eraf halen, dan zitten we al op een winst van 400 miljoen. Namien Amro profiteert van het herstel van de Nederlandse economie. In Bahrein zijn vannacht gevechten geweest tussen honderden Shiiten en Soenieten. In de buurt van de hoofdstad Manama gingen ze elkaar te lijf met stokken en messen. Zeker acht mensen zouden bij de gevechten gewond zijn geraakt. Onder de Soenieten waren Arabieren die sinds kort staatsburger van Bahrein zijn. Volgens de Shiiten hebben ze dat staatsburgerschap alleen maar gekregen om de bevolkingssamenstelling te beïnvloeden. De machthebbers in Bahrein behoren tot de Soenitische minderheid. Op de A50 bij Hoenderloos zijn gisteravond twee Poolse vrouwen aangereden. Eén van hen overleed ter plaatse en de andere is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze is buiten levensgevaar. De politie over het ongeluk. Het vermoeden bestaat uh, dat ze ruzie hebben gehad. Uh, dat ze de auto op de andere rijbaan uh, op tot stilstand hebben gebracht. En uh, vervolgens zijn overgestoken. En op de rijbaan uh, tussen Arnhem en Apeldoorn uh, door twee auto's uh, zijn aangereden. De andere automobilisten die bij het ongeluk betrokken waren bleven ongedeerd. Het weer eerst vooral in het noorden nog laag hangende bewolking. De rest van het land breekt de komende uren de zon door. Alleen op de Wadden blijft het ook vanmiddag bewolkt. Daar wordt het 4 graden. In het zuidoosten van het land ongeveer 9 graden. Morgen is bewolkt met kans op wat neerslag. Daarna breekt de zon weer vaker door. Nou, weer weer verkeersinformatie. viel op de A59 vanuit Sierikzee naar Os. tussen Nieuwkuik en Engelen nog 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het noodnet voor rampen is zwaar verwaarloosd. Hoogleraar waarschuwt tegen de teloorgang van ons rechtssysteem. We hebben geen enkele periode in onze geschiedenis gekend. dat de grondrechten en de mensenrechten van het individu zo hard en zo snel zijn afgekalfd. als de laatste twintig jaar in Nederland. Met een volle blaas neem je betere beslissingen, zo blijkt uit onderzoek en het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is vijf en half over tien. Het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Het noodnet, dames en heren, dat in werking gezet kan worden... bij een grote ramp, is zwaar verwaarloosd. In geval van crisis of een terreuraanslag... kan de overheid nu alleen communiceren via het zogenaamde burgernet. Maar dit kan uitvallen, doelwit zijn of overbelast raken... zegt Roger Vleugels, die is terrorisme-expert en AIVD-kennem. Meneer Vleugels, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even precies, wat is dat noodnet precies? Dat was oorspronkelijk, toen het begon, in de jaren 50, 76... een, een dubbeling van het telefoonnet... Dus als het gewone burgerlijke telefoonnet... wat iedereen gebruikt, uh, u en ik, uh, de politie, wie dan ook... als dat om welke reden dan ook uitviel... ramp, overbelasting, stroomstoring... Ja. dat in ieder geval degene met vitale functies... een tweede net, een tweede aansluiting ter beschikking had... wat daar volkomen onafhankelijk van is. Is dat de bekende rode telefoon, zou ik maar zeggen? uit de Dat is daar een onderdeel van. Juist. Met andere woorden, dat als alles de hele... Bende uitvalt, kun je altijd bellen als je ja. iets te vertellen hebt in een land. Eigen kabeltjes, eigen stroomvoorziening, helemaal onafhankelijk. En ligt dat noodnetten nog? Nee. is het helemaal. Weg? Nou ja, het, het ligt er wel in de categorie roest. Uh, met het einde van de Koude Oorlog uh, is dat gewoon verwaarloosd. Want de Rus zou niet meer komen. En daarnaast was er het vooruitgangsdenken. Want telefonie en communicatie werd steeds moderner. Internet uh, was onderweg. En dat soort antieke dubbelop... Toestanden met uh, extra lijntjes, dat was niet meer nodig. Nee, en hoe kwetsbaar is dat? Extreem. Want? Neem gewoon een heel simpel voorbeeld. Er is een ramp, dan zijn er ramptoeristen. die hebben allemaal een gsm'tje. met gevolg dat die masten in de buurt van een ramp overbelast raken. en dus de hulpdiensten via dat net ook niet meer kunnen communiceren. Dus als er een vliegtuig naar beneden valt, hebben we meteen een probleem? Ja. Dat hebben we bij Turkish Airlines gezien onder meer. Bijvoorbeeld, daar viel een deel van het gewone gsm-verkeer uit. Dan heb je ja. nog C2000, maar dat functioneert amper. En dan hebben we het nog niet eens over een grootschadige terroristische aanslag. Nee, en niet eens een aanslag of een calamiteit waarbij het net zelf slachtoffer is. Ja. Een grote stroomstoring, een kortsluiting of dat soort dingen. Maar we hebben C2000. Ja, maar dan moet dat je dus niet... Dat is dat dus systeem waarbij uh, hulpdiensten en, uh, en de overheid met elkaar kan communiceren. Dat systeem werkt prima als we een nieuwe bouwverordening hebben... dat we alleen nog maar met hout bouwen, want het komt niet door beton heen. Met andere woorden, dat, daar heb je niks aan. Uh, de brandweer aan stuurt mensen niet meer een betonnen pand in op C2000, want ze kunnen hun mensen niet meer lokaliseren. En dus als er morgen een terroristische aanslag gebeurt, dat God verhoede, uh, of, um, of er valt weer een vliegtuig naar beneden, of er is een andere hele grote calamiteit waardoor de minister van Middellandse Zaken moet gaan coördineren in dat crisiscentrum op binnenlandse Zaken. Wat gebeurt er dan met de, de communicatiemiddelen? Uh, God zegene de greep. Er is gewoon geen backup, geen reservesysteem. Uh, men mag hopen dat het net niet overbelast raakt. Weten ze het überhaupt wel? Uh, nee. Maar dat, Ook dat niet? Nee. En, en dat is geen Nederlands probleem. Hoor. Dit geldt voor alle westerse landen. Alle westerse landen hebben een dubbel op systeem gehad en hebben die dubbel op verwaarloosd. Maar het is toch niet zo heel raar om even vooruit te denken en even af te vinken. wat er allemaal kan gebeuren als er een aanslag wordt gepleegd. en dat je dan zonder communicatiemiddelen in een bunkertje zit? Iedere huiskamer vraagt zich af als er een, uh, bij de verkeersleiding van de NS iets gebeurt... waarom alles plat ligt en er niet een backup is. Ja. Als er een Zoalslaard. ramp is waarom er niet iets geregeld is tegenoverbelasting. En dat vraagt iedere huiskamer zich al tien jaar af. En de discussie over C2000 is bijvoorbeeld ook al tien jaar oud. Ja, en uh, iedere keer wordt de beterschap beloofd, maar het wordt maar niet beter. En of de huiskamer dat nou vindt, of destijds bijvoorbeeld bij Turkish Airlines... Pieter van Vollenhoven, het maakt allemaal niet uit. We blijven gewoon doorgaan op één net. Ja, hoe kwalificeert u dat van de beleidsmakers en de, de verantwoordelijken? Dat is alleen maar te disqualificeren. Is het laksheid? Is het onwetendheid? Er is een hele grote uh, factor en dat is gewoon... Uh, weinig IT-kennis en te blind vertrouwen op... dat de techniek in de toekomst zo goed zal zijn dat die problemen zoals overbelasting er niet meer zullen zijn. Maar ik ben een tamelijk grote DigiBeter. ik begrijp toch echt wel dat als ik de baas moet zijn van een land... dat ik op zijn minst moet kunnen communiceren. Ja, dus als ik een rampplan maak of ga kijken hoe het met crisissituaties zit... waar ik dan voor verantwoordelijk ben, dan ga ik na. Kan ik dat allemaal wel, toch? Ja, nee, precies. Dan hoef je toch helemaal geen verstand van computer Het is hetzelfde vertellen. wat je een beetje kunt vergelijken met, met mensen die op vakantie gaan. Vroeger waren ja. mensen ervan bewust. Je nam accept gyros of zoiets mee, maar ook contant geld... Voor het geval het niet lukte. Een backup systeem. Twee manieren om aan geld te komen. Nu gaat bijna iedereen alleen met zijn pasje weg. Ja. Werkt de automaat niet? Help. Dan moet je naar de ambassade. En dan heb je weer geen geld om bij de ambassade te komen. Vroeger zorgden mensen zelf ook voor de backup. Voor het tweede systeem: ja. Travelerschecks Of je nam een vreemde valuta mee. En dan had je de pest in vanwege het omwisselrisico, Maar je deed het. Ja. En nu doen mensen het niet meer. Dan gaan ze met één pasje op vakantie. Dat is precies hetzelfde. Dat is het vooruitgangsdenken. Maar goed, die als je met een paar pasjes zo... op vakantie gaat... is er altijd wel eentje die het doet. Dan dus ja, moet groot... je niet op de Griekse eilanden met stakingen zitten. Nee. nee. Maar daar noem je ook wat. Het kenmerk van een backup systeem... is dat het onafhankelijk is van het eerste. Dus één of zeventien pasjes is even erg. Maar hoe groot is nou de kans dat we überhaupt... en niet meer op internet kunnen, en niet meer kunnen bellen... en niet meer mobiel kunnen bellen? Nou, telefoon en internet wordt... IT-technisch steeds meer familie van elkaar. Dus dat wordt ook onderling kwetsbaar. Net als het televisiekanaal. Dat wordt daar ook steeds meer mee verknoopt. Dus een, een, een ramp kan, of een uitvallen, om welke reden dan ook, kan een grotere olievlekwerking hebben. Yes. En dan treft het dus iedereen die van die systemen afhankelijk is. Dus ja. ook uh, 112. Uh, uh, ook de communicatie met hulpdiensten. Ja. Hebt u dit wel eens tegen Piet Hendonner verteld? Die is namelijk minister van Binnenlandse Zaken. En als er een ramp zich voordoet, is hij de eerste aangesproken als coördinator? Ik ben een, een beetje een observant van buiten. Uh, ik weet dat er legio-commissies, uh, legio-rapporten, legio-studies... al meer dan twintig jaar zijn. Die dit allemaal zeggen? Allemaal. En daarvoor al waarschuwden, bijvoorbeeld toen dat noodnet... Uh, binnen de politie en binnen de stadhuizen nog wel in werking was... ga het nou niet verslonzen? Toen al. En die zijn allemaal in het ronde archief terechtgekomen. Dus misschien moet de minister op zoek naar die ene hele diepe bureaula... op Binnenlandse Zaken waar al die rapporten in liggen... om die eens een keer goed te gaan lezen. Dat is een hele archiefgang. Goed. Dan, ja, hij slaapt gemiddeld heel kort... en is meestal tot uur of drie s'nachts aan het werk. Begrijp ik wel eens, dus dan heeft hij wat te doen. Okay. Loge is de uh, Vleugels, ik dank u wel. Ja, nu heb ik in de stront geroerd en ik zit in de stank.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 Boze burgers, dames en heren, komen niet ver in hun strijd tegen de overheid. Dat komt omdat het steeds moeilijker wordt om je als burger in het gelijk te stellen. Dus met andere woorden, om je gelijk te halen. Pleidooi voor een ander rechtssysteem in de laatste aflevering van De Opstand der Burgers door Sander Barting. Vrijheid geeft verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid verplicht je om je tegen onrecht te verzetten. Drie burgers in gevecht met de overheid. Henk Avink kreeg de nieuwe grolsfabriek in zijn voortuin. Ja, toen dacht ik, god, we leven in Nederland in een democratie en in een rechtsstaat. Maar ja, zoals dat dan gaat, commissaris van de koningin, rechters, et cetera, alles kan in Nederland. De overheid keek de andere kant op. Wanneer geven wij de burgers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 Wat is er mis met de relatie tussen de overheid en burger? Ik vraag het nationale ombudsman Alex Brenningmeijer. Maar als je het alleen maar aan laat komen op zwijgen... en uh, burger zoek het juridisch maar uit en begin eventueel maar procedures... dan gaat het niet goed. En emeritus hoogleraar bestuursprocessierecht Twan Tak. Wij hebben geen enkele periode in onze geschiedenis gekend... dat de grondrechten en de mensenrechten van het individu... zo hard en zo snel zijn afgekalfd als de laatste 20 jaar in Nederland. De meeste burgers stranden in hun procedures tegen de overheid. Henk Meijer bijvoorbeeld voerde en won tientallen rechtszaken, maar het hielp allemaal niets. Hoe kan dat? Brenning Meijer en Tak daarover. Vaak is het zo dat als je bij de rechter eenmaal bent... Uh, er voor de burger weinig aan te redden valt. Omdat ja, de, de, de wet is vaak toch in het voordeel van het bestuur. Uh, de, de, de, de burger loopt nogal wat risico's als hij naar de rechter gaat. En de burger weet heel vaak ook niet... hoe die procedures precies in elkaar zitten. Je kunt alleen maar uh, tegen de overheid opkomen... als er ook sprake is van een besluit... Dus je hebt in feite een formulierenrechtspraak. Is er geen besluit, kun je ook niet opkomen. Dat betekent ook dat de, de mensen uh, op dit ogenblik helemaal verkeerd uh, aankijken... tegen de zogenaamde rechtsbescherming tegen de overheid. Uh -huh. Want dat is het dus gewoon niet. Het is geen rechtsbescherming, het is formulierencontrole... En wat het aardige is dat sommige burgers dat wel heel goed weten... en dan begint de overheid te klagen van... ja, die burgers maken ons werk eigenlijk onmogelijk. Maar in feite is het zo, het systeem zit zo ingewikkeld in elkaar... en is in principe in het voordeel van de overheid... dat in de meeste gevallen de burger toch het nakijken heeft. En daar, daar ben ik erg voor ontrust over. Waarom is dat bestuursrecht dan zo georganiseerd? Uh, we leven in een uh, tijd waarin we met grote aantallen... en uh, grote intensiteit met elkaar uh, uh, samenleven. Uh, het gaat ook niet meer om individuele rechten. Uh, het gaat vandaag de dag om het belang van iedereen. Het gaat om het belang van de gemeenschap. Het gaat om het algemeen belang. De staat is in, in, in, in zo'n samenleving belangrijker... Dan, dan het individu. Want die vertegenwoordigt het algemeen belang. Ja, een, een stelletje querulanten. Belemmeren daarmee de voortgang van, uh, van uh, de, de, de, de mogelijkheden ook van de overheid om aan het algemeen belang te werken. Kijk, alle andere landen in Europa hebben eigenlijk een uh, onafhankelijke uh, rechtspraak. Maar wij hebben dat niet, want de Raad van State is helemaal niet onafhankelijk. Alleen al de koningin, die, die, die voorzitter daarvan is. En dan uh, al die politici. Ik heb dus in Emmen, dus die, die, die zaak had ik, daar had ik een PVDA-wethouder. Die eigenlijk de neef was van de, degene die het plan maakte. Dan, dan moest je eerst nog naar de provincie toe. Daar zat dan een, een, een gedeputeerde van de PVDA. En die kennen elkaar. Die, die spraken elkaar aan met de voornaam. En dan kom je bij uh, de Raad van State. En daar zit Aad Costo, ook een prominent PVDA. Er. En uh, nou, dan heb je het eigenlijk per definitie al verloren. Wij geloven er echt in, hè, dat is dus ook het Paarse model, daar zijn we ontzettend trots op geweest, het poldermodel, dat als het maar goed gaat met de samenleving, gaat het goed met het individu. Het is ook heel opvallend dat ons begrip democratie bijvoorbeeld, dat is een eh, raar begrip democratie wat nergens gehuldigd wordt, wij geloven in een democratie van de meerderheid. En dat leidt ook binnen de keren tot een dictatuur van de meerderheid. Harde woorden, maar het wordt nog erger. Hoogleraar Twan Tak is ervan overtuigd dat de bijl de wortel van onze rechtsstaat al doorgehakt heeft. Ik heb nooit voor mogelijk gehouden dat men... Uh... ...het individu zou inruilen voor de samenleving. Er zijn ook te veel voorbeelden van geweest, ook in de geschiedenis... ...hoe verschrikkelijk dat kan uitpakken. Als je de menselijke waarde en waardigheid... ...en dat is de waarde en waardigheid uiteindelijk van ieder individu... ...in heel zijn bijzonderheden... ...wanneer je die dus niet meer erkent... ...en door groepskenmerken en groepsbelangen gaat overroelen... ...ja nou, ik spreek kapot... Uh, dat is werkelijk ongelooflijk. En, en, en, en, en je kunt je niet voorstellen dat de mensen dat niet zien... en dat ze zichzelf ook niet kapot schrikken. Ja, in de Nederlandse rechtsstaat, die, die, die, je kunt er beter niet mee te maken hebben. Als, je daar, als, het, als het zo ver komt dat je voor de rechter uh, je zaak moet bepleiten... Nou, dan, dan is het Russische roulette, denk ik, ja. Bijdrage was dat van Sander Bartling. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Nou, wat we woensdag mee hebben gemaakt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 Goedemorgen Nederland, hetkro.nl Straks, met een volle blaas, neem je betere beslissingen. Eerst nu het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Er zijn van die plannen die voor de verkiezingen worden gelanceerd, maar waarvan je daarna nooit meer iets hoort. En dat is maar goed ook. Neem nou dat ideetje van CDA-fractievoorzitter Sibrand van Haarsma-Buma... over de vermelding van de geboorteplaats in het paspoort... waarmee vooral veel plattelanders enorm in hun maag zouden zitten. Die zouden het verschrikkelijk vinden dat daar bijvoorbeeld Leeuwarden komt te staan... omdat de jonge moeder daar bevallen is, terwijl ze op der Schelling woont. Nu ben ik zelf slachtoffer van dit drama. Ons gezin woonde in het Friese dorpje Oldeborn... maar ik ben in het ziekenhuis van Leeuwarden geboren. Dat staat dus keurig in mijn pas. Volstrekt geen ramp, ik heb er nooit enig nadeel van ondervonden. Maar zo'n mevrouw uit de Schelling denkt daar volgens Van Haasma Buma heel anders over. Die heeft een innige band met haar eiland... en dat wil ze ook via het paspoort van haar kind kunnen uitdragen. Dat moet kunnen, oordeelt Van Haasma Buma. Daarin gesteund door Job Cohen en minister Donner... die normaaliter geen voorstander is van dit soort proefballonnetjes. Maar ja, in de strijd om de plattelandskiezer was Klapp niets te gek... En belangrijker, het plan kost helemaal niets. Terwijl de wereld in brand staat en de burgers van Libië, Egypte... Jemen, Bahrein, Jordanië en Marokko de straat opgaan... voor meer democratische rechten... zeuren Nederlandse politici over zoiets onnozels. Overigens heeft het 0,0 geholpen. Het CDA is deze week bij de verkiezingen verder dan ooit teruggevallen. En geen wonder. Want op zaken waaraan mensen in de provincie echt behoefte hebben... zoals een eigen school... Een bibliotheek, een politiepost en een busverbinding. Daarop wordt nu juist bezuinigd. En dat hebben plattelanders heel goed in de gaten. Zes is kadres voor huis maandag het ochtendtumeur van Henk Westbroek. We schijnen u er een enorm plezier mee te doen. Adel was dit met Set Fire to the Train. Het is vijf voor half elf. Mensen nemen beter doordachte beslissingen als ze nodig naar de wc moeten. Hebben wetenschappers van de Universiteit Twente vastgesteld. Mirjam Turk, goedemorgen. Goeiemorgen. Hoofdonderzoeker van het onderzoek. Hoe bent u er in naar bijgekomen om dit onderzoek uit te gaan voeren? Uh, Goede vraag. Um... Dank u. Ik uh, was op een gegeven moment bij een, uh, een seminar dat ging over factoren die ertoe leiden dat mensen meer impulsieve beslissingen maken. En we weten bijvoorbeeld dat een heleboel fysiologische sensaties, zoals honger, dorst, seksuele opwinding, dat zijn allemaal condities waaronder we ons eigenlijk veel impulsiever gedragen. We eten uh, ongezonder als we honger hebben, uh, als we ons seksueel opgewonden voelen, dan hebben we veel vaker onveilige seks dan als we daar gewoon in een meer kalme toestand over na. Dus een heleboel lichamelijke toestanden leiden ertoe dat we ons veel impulsiever gedragen. Ja. En dat deed me erover nadenken van zijn er nu ook lichamelijke toestanden die ertoe leiden dat we ons meer gecontroleerd gedragen. Ja, maar dus nou lijkt me als je heel nodig naar de wc moet dat je vooral haast hebt en misschien wel minder goed nadenkt. Uh, dat klopt, maar je moet het zo zien, het vullen van een blaas is niet, hij is niet leeg of vol. Het is een gradueel proces. Dus ja, hij wordt steeds voller en voller. En ik heb inderdaad geen condities onderzocht waar mensen alleen nog maar met gekruiste benen en buikpijn naar de wc konden rennen. Maar eigenlijk net dat stadium daarvoor, waarin ze dus eigenlijk relatief nodig naar de wc moesten. Juist. En hoe hebt u dat precies uitgevonden? Ik bedoel, hoe hebt u het onderzoek uitgevoerd en hoe bent u dan tot die conclusie gekomen? Ik had uh, studenten die deelnamen aan een onderzoek van, uh, dat een uur duurde. En ze begonnen met een waterproeftest. En ze zagen uh, vijf plastic bekertjes gevuld met water. En tegen de helft van de studenten zei ik van nou, om dit water nu echt goed te proeven... is het belangrijk dat je die bekertjes helemaal leeg drinkt. En tegen de andere helft zei ik van nou, neem gewoon een slokje van ieder bekertje. Dus de helft van de studenten drok, dronk 700 milliliter water. En de andere helft maar 50 milliliter water ongeveer. En vervolgens hebben ze een ander taakje gedaan, dat ongeveer drie kwartier duurde. En daarna heb ik ze een aantal keuzetaakjes voorgelegd. En dan blijkt dus dat die groep, uh, die veel had gedronken, drie kwartier later een stuk nodiger moest plassen dan die andere groep. En dat die dus betere beslissingen maakte op dat keuzetaakje. Ja, moet je wel water drinken en geen bier, lijkt me zo. Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Maar dan kun je nog wel heel nodig de wc moeten, maar als je bedre bedremmeld bent door de alcohol, hoe zeg je dat? Ja, dan word je inderdaad, dat dan is niet goed voor bedoel, neem die qua. Goed, dus uh, water. Uh, en wat hebben we nu uh, aan de resultaten van dit onderzoek? Ik bedoel, uh, betekent dat dat als we een huis gaan kopen of een auto of een baan willen veranderen, dat we vooral eerst even een bekertje water moeten drinken, 40 minuten moeten wachten en dat we dan een betere beslissing nemen? Ja, dat zou je inderdaad kunnen concluderen. Het betekent in ieder geval dat we uh, minder impulsieve keuzes maken. Dus denk bijvoorbeeld aan het kopen van een auto. Als je twijfelt tussen die ene auto die toch wel heel flashy is... maar net iets minder praktisch voor het gezin en iets minder zuinig... en die andere auto die dus wel, uh, wel zuinig is en praktischer voor het gezin... Ja. maar net iets minder mooi en net iets minder impulsief aantrekkelijk is... Ja dan zou je inderdaad, als je nodig moet plassen, is de kans wat groter dat je gaat voor die auto die toch wat zuiniger is. Ja, is dit nou en... vooral een advies aan het adres van de man of ook aan de vrouw? Uh, nou ja, voor de vrou sowieso geloof ik dat vrouwen vaker uh, de beslissing voor de auto nemen dan mannen. Dus oh ja? <laughs> Uh, maar ja, voor vrouwen kun je natuurlijk analoge situaties bedenken. Als je kiest uh, of als je staat te twijfelen tussen dat ene paar schoenen... met die hele hoge hakken die je toch wel heel mooi vindt... of dat andere paar waar je net iets beter op kan lopen... en waar je veel vaker iets aan hebt. Juist. Maar dat net iets minder mooi is... Ja, dan zou je ook eerder voor de meer rationele optie gaan. Goed, Mirjam Tuk van uh, dat uh, onderzoek uitgevoerd... door wetenschappers van de Universiteit van Twente. Ik dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Bijna half tien, uh, half elf moet ik zeggen, dames en heren. Einde van deze uitzending. Ja, Prem... Ja, je vergist je wel eens. Goedemorgen, wat ga jij doen vandaag? Sven, wie is de machtigste vrouw van Nederland volgens jou? Oh, uh, Nelly Kroes, denk ik. Nee, en ze heeft, geen, ze heeft wel hakken aan, mooie laarzen. Agnes Jongerius, uh, de verkiezingen zijn geweest. Ik wil weten, wat gaat de FNV doen? Uh, heeft ze gestemd op de duivel? Of heeft ze toch weer gestemd op zijn ouwe moer? Kortom, we gaan Agnes Jongerius een half uur lang grillen. Moet ik een vraag naar jou stellen, Sven? Uh, wat ze nou precies gaat doen tegen de economische regering in Europa die er komt? Want die komt er toch en daar was zij tegen. Oké, okay, dat ga ik zeker vragen. En luisteraars alle vragen van Sven Kokkelman en van u. 0800 1121. En dan mag u alle vragen stellen aan Agnes Jongerius. Dat doen we allemaal naar de warme, aangename stem van Dorald <laughs> Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Bahrein zijn honderden shiiten en Soenieten vannacht slaas geraakt. Daarbij zouden zeker acht mensen gewond zijn geraakt. Onder de soeniten waren Arabieren die sinds kort staatsburger van Bahrein zijn. Volgens de shiiten hebben ze dat staatsburgerschap alleen maar gekregen... om de bevolkingssamenstelling in Bahrein te beïnvloeden. China verhoogt zijn defensieuitgaven dit jaar met bijna 13 procent. Peking geeft dit jaar 65 miljard euro uit aan defensie. Volgens China hoeven andere landen de verhoging van het budget niet als een bedreiging te zien. In vergelijking met andere landen zou nog altijd relatief weinig worden uitgegeven aan defensie. Oud-commandant van de strijdkrachten Berlijn is ervan overtuigd dat de operatie in Libië... waarbij drie Nederlandse militairen gevangen zijn genomen, zorgvuldig gepland was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 Dit is Radio 1. ...is misschien niet de machtigste vrouw van Nederland, maar zeker een van de invloedrijken. Ze praat net zo gemakkelijk met een havenarbeider als met de CEO van een beursgenoteerd bedrijf. Voelt zich thuis bij vuilnismannen en de kroonprins. Drinkt een kopje koffie met de schoonmaakster en thee bij de koningin. In een veranderende maatschappij geeft ze leiding aan het Emancipatieinstituut van de Arbeiders... ...de grootste vakbond van Nederland, de FNV... De verkiezingen zijn achter de rug. Ze moet nu beslissen of ze van de verschuiving van de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd naar 67 en later nog het strijdpunt maakt of niet. Aan de week voorafgaande aan de Internationale Vrouwendag is Agnes Jongheurdius mijn gast. Heeft u vragen voor haar, wilt u iets kwijt, bel 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Hoe eerder u belt, hoe groter de kans dat u in de uitzending komt. Welkom bij Agnestime. Time. Mevrouw Jan Gurius, ik weet dat u in de provincie Utrecht woont. Wat heeft u gestemd bij de provinciale statenverkiezingen? Um, ik, heb, ik heb inderdaad gestemd. Uh, en ja. Um, yeah. Het is een beetje raar om er flauw over te doen. Ik heb op de P vandaag gestemd. Maar dat was de partij die u eigenlijk geflikt heeft bij die 67 jaar verschuiving. En toch vind ik dat je moet kijken naar het geheel uh, van, uh, van de plannen. Um, en nou ja, iedereen is vrij om te stemmen wat hij wil hoor. Dus, ja, maar uh, ik had gedacht dat u, kijk ik heb SP gestemd. Yeah. Die zijn wat fermer in dat 65 jaar is 65 jaar. Dus nu kan er iemand zijn die zegt... ja, maar mevrouw Jongerius, je zit zo te vechten voor die 65 jaar... en ondertussen heb je het in je achterhoofd al verkwanseld door PvdA te stemmen. Nou ja, kijk, ik, ik geef geen stemadviezen, nooit voorafgaand aan de verkiezingen. Je vraagt het me nu twee dagen na de verkiezingen... dus dan durf ik wel te zeggen wat ik gestemd heb. Maar voor mij gaat het erover... kunnen we plannen maken die goed zijn voor hardwerkend kleurrijk Nederland... En ik denk dat een van de dingen die goed is voor hardwerkend kleurrijk Nederland... als we de AOW flexibel weten te maken, zodat mensen straks echt de keuze hebben... stop ik op mijn 65ste of werk ik langer door. Er zijn ook mensen die zeggen, langer doorwerken vind ik geen, uh, vind ik geen probleem. Uh, en eigenlijk zijn wij nu al vanaf juni vorig jaar bezig om het plan uit te werken... hoe je de AOW flexibel maakt, welvaartsvast maakt en ook de pensioenen uh, een beetje schokbestendig uh, houdt. Heeft u op een vrouw of op een man gestemd? Um, ik heb ook nog op een vrouw gestemd. Ja, dat kan, dat kan ik niet laten. Dat, ja, nee, doe, dat ik, doe ik, doe ik altijd, eigenlijk altijd mee ja. in leven. Ja, dat ja. doe ik ook altijd. Dus ja. uh, vandaar. Uh, U bent vandaag de gast omdat Rien Aarts. dat zien de mensen niet op de webcam... maar dat is uh, een van onze mislukte jonge redacteuren... die uh, wilde heel graag met u daarover bespiegelingen houden... over de verkiezingen en wat de strategie mm -hmm. van de FNV wordt. Dus het is Rien Aarts idee. En Rien is zo'n sirpiet die al jarenlang probeert om Johnny Cash... Of maanden sinds ze begonnen in de uitzending te krijgen. En vandaag lukt het hem. U bent de gast door hem. En hier is, we draaien speciaal voor iedere gast het liedje. En hier is Johnny Cash, speciaal voor Agnes Jongerius. Hello, Bill Walker. Hello, man. Weet, weet u wel? Hello, Merle Haggard. I hope you don't mind me singing another one of your songs. Yeah? Yeah. Working Man's Blues. This is a song about the working man. As Tony Joe's going to tell you a little later, there's all kinds of blues. But the low-downest kind of blues, I believe, is the working man's blues. Job, just... um, Sven Kochelman vroeg me wat u gaat doen tegen die economische regering die in Europa komt. En waarom we dit liedje ook de Working Man Blues. Europa is van de kapitalisten, de patjepeers, de CEO's, de bankiers... die met ons belastinggeld gered worden. Ze willen wel het belastinggeld van de eenvoudige hardwerkende schoonmaker... en vervolgens persen de zo schoonmaaksters uit. Dus uh, die economische regering van Europa maakt het voor u moeilijker als vakbondsleider. Zeker. Um, en vandaar dat we ook al een hele tijd waarschuwen en zeggen... Jongens, die plannen die op tafel liggen in, in Brussel, die deugen niet. Uh, um, eigenlijk vind ik het ook niet deugen dat er nauwelijks discussie over is. Uh, want stilzwijgend trekt Brussel steeds meer lijntjes naar zich toe. En die zeggen, uh, weet je wat, wat de oplossing voor de crisis is? Uh, dat het loonbeleid van werknemers aan banden gelegd wordt. Dat ja. uh, de pensioenleeftijd op gezag van Brussel omhoog zou, uh, zou moeten. En toch en... heeft u Partij van de Arbeid gestemd die dat allemaal aan mee heeft gewerkt. Uh, het vorig kabinet, Balken en de Bos. Die heeft die regels gedaan. Die P van de A is een bestuurlijke apparatchikspartij. Die zo zwaar in Europa investeert. Waar dit allemaal sluipender wijs komt. Mevrouw Jongerius, ik dacht dat ik een vatvol tegenstrijdigheden was. Maar u bent er eentje meer. Maar volgens mij is iedereen met mens <laughs> dat. Dus eh, eh, volgens mij verschillen we daar misschien nog niet eens zo vreselijk eh, veel van. Nee, de plannen rond de economische regering voor ja. Europa zijn eigenlijk redelijk recent. Die zijn een week of drie geleden eh, naar buiten gebracht. Uh, door uh, Angela Merkel en uh, François uh, Sarkozy. Die zeiden, uh, uh, wij hebben nu de oplossing voor de bankencrisis. Ik snap echt niet wat het een met het ander te maken heeft. Nou, ze zijn allemaal gegezeld door die banken. Want die patjepeers van de banken die chanteren natuurlijk. Zeker. Al die staten, die, die, die machtigen. Want die, ze moeten allemaal een baantje hebben nadat ze uh, uh, weggaan. Nou, Ook ja, uw grote voorganger Wim Kok... He, ooit voorzitter van de FNV. Die is nu commissaris bij een bank. En die vult zijn zakken lekker. En die denkt ook, fuck de bevolking en uh, zorg dat je ons bioloogt. Maar als je het niet erg vindt, voel ik mij niet verantwoordelijk... voor uh, uh, al de stappen die mijn voorgangers uh, nee, na maar, hun loopbaan uh, Nee, gedaan. maar mevrouw nee, Jochiris, kijk, wat, nee, de maar, de... Is, wat de bottomline is. Er, uh, u bent de voorvrouw Zeker. van de arbeiders. Ja. En um, uh, uh, we proberen te verdoezelen, maar de strijd tussen arbeid en kapitaal... Die is een eeuw strijd waar de vakbonden voor zijn opgericht. Zeker. Nou, uh, uh, de maatschappij is veranderd mm -hmm. en nu is mijn vraag: die strijd die u nu voert, is veel meer een strijd aan de vergadertafels dan een strijd op straat. Het is een strijd uh, uh, aan de vergadertafels en soms ook op straat, soms uh, op het Malieveld, uh, anderhalve week geleden, met de werknemers uit de publieke sector. Mm -hmm. Die zeiden, wij hebben die bankencrisis niet veroorzaakt. Dus waarom uh, moeten wij nu opeens van minister Donner twee jaar op de nullijn uh, staan? En waarom? moeten er zoveel ambtenaren weg zonder dat de politiek durft te zeggen... welke dingen er dan in het vervolg niet meer hoeven te gebeuren. Uh, ik denk dat we inderdaad altijd een en-en-strategie uh, uh, proberen uh, te voeren. Want uh, natuurlijk moet je soms via de straten druk opbouwen. En soms moet je ook aan de vergadertafels zorgen dat je erbij zit met je grote neus... en op tijd zegt, jongens, dit gaat niet uh, uh, goed... Uh, die plannen van Merkel en Sarkozy voor de economische regering zijn alweer van tafel. Maar stiekem wordt er nu eigenlijk aan een ander plan gewerkt van ja. Barroso en van Rompuy. Ja. Uh, en wat we gelukkig wel bereikt hebben is dat de Nederlandse Tweede Kamer gezegd heeft tegen Rutte... deze plannen ga jij niet steunen. Er liggen, uh, liggen twee moties uh, in okay. de Kamer uh, die zeggen wij dragen in Nederland geen soevereiniteit uh, over. En dankzij de PVV. Daar uh, moeten we Geertje, de arbeider moet Geertje daar dankbaar voor zijn. Blondie heeft meegestemd. Uh, uh, voor die moties ja. heeft hij uh, meegestemd. En dat vind ik ook uh, uh, terecht. Ik vind het terecht dat als het gaat over loonbeleid, over pensioenen, over loonkosten... dat kunnen wij hier in Nederland zelf beslissen. Dat hoeft Brussel niet voor ons te doen. Peter, goedemorgen. Uh, u hebt gebeld met 0800 1121. Sorry dat u zo lang moet wachten, maar de Jongeris is echt gezellig om mee te kleppen. Gaat u gang. Ja, ik, uh, de vraag die ik uh, wil stellen, die is eigenlijk al een beetje geformuleerd. Maar de vraag was uh, uh, dat Europa eigenlijk dat pensioen uh, in de toekomst uh, Europees wil regelen. En als dat er dan doorkomt, mijn gevoel zegt dat dan het pensioen naar beneden moet. Want Frankrijk die zit nog op, op 50, 55. En uh, dan kunnen we andere landen op 65, 70 gaan zitten. Maar dan uh, gemiddeld gezien... ...zullen we dan, zeg mijn gevoel, rond de 60-61 uitkomen. Peter, blijf even aan de lijn. Ik ga je niet weg gaan, maar mevrouw Jongerius. Ik, uh, uh, ik dacht altijd, maar u kunt me corrigeren... Mm -hmm. ...dat als we Europees één pensioenstelsel gaan maken... Mm -hmm. ...dat de no noordelijke pensioen, als we het zo mogen noemen... ...zeggen maar, Nederland, Duitsland, dat zijn landen die een ander pensioenstelsel hebben dan Zuid-Europa... ...dat die noordelijke zou winnen. En dan zou het wel goed zijn... Uh, als de noordelijke norm over heel Europa wordt uitgestraald. Ja, dat, dat zou kunnen, hoewel vaak uh, in Europa men zegt als het gelijk geschakeld moet worden is, even slecht is ook gelijk. Uh, um, kijk, het verschil in uh, pensioenen uh, is juist in Europa op dit moment ontzettend groot. Want wij leggen hier uh, eigenlijk al gedurende onze loopbaan een tijd geld opzij in pensioenfondsen. Ja. En in veel andere Europese landen eh, betalen ze het gewoon uit de lopende rekening. En als je dus daar, in een land wat geen geld gespaard heeft voor pensioenen... Eh, als je daar eh, met een vergrijzende beroepsbevolking te maken hebt... dan, heb je, dan kan je van een probleem eh, voor je kiezen. Want dan moet je met steeds minder jongeren... Uh, inderdaad ook al die uitkeringen en het totaal van de uitkeringen uh, betalen. Dus voor je Peter wetten. zijn gevoel, wat, wat Peter zegt, he, wat Peter die had niet een, een, een wetenschappelijke onderbouwing, was meer gevoelsmatig, toch? Ja, het is gewoon gevoelsmatig. Ik denk als je het Europees allemaal een beetje hoort, dan zitten ze in het zuiden zitten ze gewoon, gaan ze vroeg met pensioen, en in het noorden hebben ze zich laag, dan komt er een gemiddelde uit, en dan gaan we aan de slechte kant van het gemiddelde zitten. Dat zou voor de Noordelingen goed zijn, zeg maar. Dan komen we gewoon begin jaren zestig uit. Ja, maar het dan, dan is alles van niks hier wat ze nu okay. allemaal over praten. Het, het probleem is alleen dat ze in de zuidelijke landen nooit geld opzij gelegd hebben om die pensioenen ook te betalen. En vandaar dat juist nu uh, in Spanje, in Griekenland uh, uh, en ook in Frankrijk een enorme strijd gaande is over die pensioenen. En daar gaat de pensioenleeftijd aanzienlijk om. On... En... Peter, dankjewel voor het bellen. En daar gaat die ja, leeftijd omhoog. Oh. Ja. We hebben nog een beller en ik kon de naam niet goed horen. Uh, uh, kom maar in de uitzending hoor. Oh, Jan Moes. Ja, goedemorgen, goedemorgen Jan. Sorry. Ja, dat vind Goedemorgen. Ga je oh. gang. Um... Trouwens, even een vraag: Jan, vind jij net zo. Kijk, ik ben het niet altijd eens met die... nee, mevrouw Jongerius. Maar ben je niet trots ja. iedere keer als je zo'n vrouw daar ziet, vol op de barricades, vol vuur? Ja, ja, ja nee, dat wil ik even. Nee, oh, wat, dat dat heeft wel wat. Ja, ja, ja en, en 8 zeker. maart is toch Vrouwendag. En mijn moeder is een vrouw, mijn vrouw is een vrouw, mijn dochter is zijn vrouwen. Dus ja, ja, gek, ja, ja, ja, ja, ik ja, ja, ik ben een fan ja, van vrouwen. Ja. Jij ook, Jan? Mijn, uh, mijn partner is ook een vrouw. Mm -hmm. en dat is, uh... <laughs> Kom maar met je vraag, Jan. Op zich al prijzenswaardig. Dat, is... ja. <laughs> uh, nee, dat, uh, dat is zeker waar. En, uh, uh, uh, uh, het is natuurlijk prima zaak dat er uh, gestreden wordt voor uh, uh, uh, vakbonden horen dat ook uh, van oudsheren te doen en moeten daar zeker mee doorgaan en wat mij betreft, wat mij betreft versterkt mee doorgaan. Uh, een helemaal uh, van zijn zijn de... zijn gebracht, Ja Ja, volgens mij. Ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja helemaal. Terwijl Jan nadenkt, wou ik even zeggen, luister, als ik ben zo blij, want onze vaste mailer, meneer Jan Bakker uit Sint-Anna-Parochie, -Sint die was een beetje boos, want ja. ik zei de mensen uit Amsterdam, Den Haag, begrijpen het niet. Toen zei hij, ja, Prim, waarom zeg je nooit dat mensen uit Sint-Anna-Parochie niet begrepen? Omdat de mensen uit Sint-Anna-Parochie slim zijn, Jan Bakker. En die zegt nu, ik moet ophouden met de hardwerkende Nederlander, dat begrip is aan inflatie, onderhevig, nu iedereen het te pas en te onpas gebruikt. Laten we praten over de werkende Nederlanders, want we gaan ervan uit dat ze hard werken. Dat was de mail van Jan Bakker. Uh, ga je gang, meneer Moes. Ja, ik ben het met dat mailtje van meneer Bakker uh, absoluut eens. Ik kan wat onderschrijven. Een element wat ik toe wil uh, voegen, waar ik al een tijd mee zit... Uh, ...dat is dat uh, het uh, hardnekkige discriminatie van ouderen... ...en ouderen is in dit verband 45-plussers, uh, op de arbeidsmarkt... Uh -huh. uh, van de, uh, de, uh, volgens de cijfers van het CBS uh, neemt uh, de, werkloos, uh, de werkloosheid af en de werkgelegenheid toe. Dat is uitstekend. Ja. Alleen uh, niet voor, uh, voor 45-plussers. Dus uh, de groei die gaat daar vo nog volledig aan voorbij. Dat wil zeggen dat het aandeel van uh, werkloze uh, ouderen uh, op de arbeidsmarkt alleen maar groeit. Uh, maar u moest, wetgeving... ik, ik ben een vrij intelligente jongen, maar ik snap geen klap van wat u zegt. Snapt u het bijvoorbeeld. Ja, ik, ik snap het wel. Kijk, de, de werkloosheid is gelukkig nou. weer aan dalen in Nederland. Ja. Uh, en ja. uh, wat mooi is, is dat wij inderdaad altijd uh, om werkloosheidscijfers gaan. We hebben het laagste werkloosheidscijfer ja. in Europa. Dat is iets waar we uh, gelukkig mee, uh, mee kunnen zijn. Alleen uh, als je werkloos bent en je uh, bent boven een zekere leeftijd. Ja. 45, 50. Ja. Dan is het ongelooflijk ingewikkeld uh, om weer uh, aan de slag uh, te ja. komen. En, uh, nou, daar zijn dan rekensommen die zeggen... je werkhervaldingskansen zijn 10%. Dat betekent okay. dus dat 90% van de mensen niet meer aan het werk komt. En uh, ik uh, snap heel goed deze vraag. Want uh, dan zeggen ze weer... Uh, weet je, we moeten met z'n allen langer doorwerken. Uh, ja. En dan zit je thuis uh, en dan denk je... ik ben werkloos. Oké. Okay. Ik, ik solliciteer me... Surf, uh, uh, en ik krijg uh, uh, geen baan. En, ik, en krijg geen, ik krijg geen baan. Maar uh. iedereen kan nog altijd, ik heb voor alle werklozen boven de 45, dank u wel dat u belt meneer Moes, voor alle werklozen boven de 45, twee tips. Je kan uh, uh, statenlid worden, ik zal me aansluiten bij de PVV, want daar zijn er nog vacatures. Ik zou politicus worden of vakbotsleider. want dan verdien je nog wat. Meneer Balderen, goedemorgen, zeg het maar. Goedemorgen, broeder Prem. <laughs> uh, <laughs> ik wil van aan mevrouw Jochenius vragen wat ze net op een maand verdient. Uh, mevrouw Jan wat verdient u? Het is, uh, je kan het zien in het jaarverslag van de FNV, maar... Ja, ja, de... ja maar ik wil het wel even aan de mond ja. horen. Uh, ik uh, zit volgens mij uh, ergens rond de 4000... Uh, Netto of bruto? Zo, de mythe. Bruto. En u u zich niet? Nee, ik schaam me niet. Nee, maar... Ik weet ook doet niet. dat moet niet ik vraag, mag. 9 van de 10 mensen of anderhalf miljoen mensen, moeten met 800 euro per maand rond. Ja, maar meneer Balderen, zal ik je wat zeggen? Ja. Uh, ik vind dat mevrouw, mensen als mevrouw Jogerius, wat mij betreft, meer mogen verdienen dan burgemeesters exact. en dat wethouders. 800 euro per maand, en, en, en, en, en, meneer Balderen, de leden. Die betalen contributie, daaruit wordt ja. ze betaald. En ik vind dat ja. de vakbonden het recht hebben... als zij vinden dat hun vakbondsvoorman een miljoen moet verdienen... dan gaat het u en mij geen klap aan, tenzij u vakbondslid bent. Bent u vakbondslid? Het is toch te lul, man. Premie is gelul. Dat ah. is schandalig. Waarom, meneer Bolderen, bent u vakbondslid? Ja, natuurlijk ben ik vakbondslid. Van welke vakbond? Maar ik, ik kom Van welke vakbond? Ik moet 850 euro per maand rondkomen... en deze dame verdient 4000 euro per maand. Dat is schandalig. Mevrouw Jongerius? Ja, ik, ik zie dat het... Ik hoor dat het veel emoties bij je op roept. Uh, ja, op te maken. Ik ben er helemaal kapot van. Ja, ik, dat hoor ik. Uh, alleen, um, um, ik, ik kan daar verder niet zo uh, veel mee. Ik bepaal nee, niet... Begrijp, ik vind het prachtig. Wat doen we dan met geld iedere maand? Nee, maar meneer ja. Balderen, wat op? ze met dat geld doet, even vragen. U bent vakbondslid. Als u vindt dat ze ja. te veel verdient, dien een motie in. Doen. Dien een motie in bij ben je vakbond. Ben je een hoor. Wat zei je? Ben je Nee, meneer Balderen, kijk, ik kan snappen... ik vind dat mevrouw Jongerius met 4.000 euro bruto te weinig verdient. Ik vind dat niet zo... Ja, ze moet 10.000 euro bruto verdienen, vind ik. Voor het werk, wat ze, de uren die ze maakt. Hoe ze zich inzet voor de arbeiders, hoe ze moet vergaderen Preem, met al die mensen. Preem, ga je schamen. Ja, dat zal ik zeker doen. Schaam, Dank mevrouw. je wel voor het bellen, meneer Balderen. We zullen het niet eens worden. Uh, we hebben nog weinig tijd, want het is, vandaag komt er op de neus ook nog... mevrouw Jongerius, de vakbonden... Wanneer gaan jullie moderniseren? Jullie zijn een reliquie uit de prehistorie. Jullie zitten nog uh, gevechten te voeren uit het verleden. Jullie weten niet dat het meerderheid van de arbeiders, ZZP'ers zijn. Jullie weten niet om te gaan met die veranderende maatschappij. Wanneer gaan jullie nou vernieuwen? En volgens mij vernieuwen wij constant, en dat is ook maar goed ook. Uh, we hebben een uh, lange geschiedenis, meer dan 100 jaar. Uh, maar we passen ons uh, juist aan aan de moderne tijd. We hebben clubs voor zelfstandigen zonder personeel, uh, de grootste. Uh, in, uh, in Nederland. We uh, helpen uh, mensen. Uh, uh, ook uh, als ze zelfstandig zijn. En bijvoorbeeld klanten hebben die niet, uh, uh, niet betalen. <lacht> uh, uh, um, we, we zijn juist. Uh, inderdaad constant bezig. Met de veranderingen op de arbeidsmarkt. En soms moet je ook weer gewoon. Oude wedstrijd leveren. Zoals bijvoorbeeld over dat onderwerp aan het begin van de uitzending. Zo'n economische regering van Europa. die opeens macht naar zich toe trekt. die ze naar mijn idee niet horen te hebben. Ja. Dat lijkt een hele oude wetse strijd. en het is goed dat we dat ook met moderne middelen doen. Frank, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ik was vragen waarom je, mevrouw Jongerius misschien geen partijleider. voor de P van de PvdA worden. want het lijkt me een unieke, een unieke prijs. Zou je op een stemmen, Frank? Ja, als zij, als zij op de PvdA-lijst de winnaar zou zijn... of hoe het, de lijst aanvoerde, dan zou ik wel een paar stemmen, ja. Waarom? Nou, ik vind dat ze ontzettend duidelijk is. Ik vind ze... De, uh, ze ja, ze hebben overal veel verstand van, van arbeidsrecht en noem maar op allemaal. En ik vind dat is een heel grote persoonlijkheid om die daar op die plaats te willen hebben. Ja. Blijf aan de lijn, alsjeblieft, Frank. Mevrouw Jochir, ja. leidsterker PvdA. Um, nee. Nooit, uh, geen politieke ambities? Geen politieke ambities. Waarom niet? Um, ik vind het werk voor de vakbond prachtig. Ik vind het mooi om met, met werk en inkomen bezig te zijn. Hoe lang doet dit nu al? Uh, bijna 25 jaar bij de vakbond, ja. uh, uh, bijna, bijna uh, 6 jaar als voorzitter. Maar ik vraag hoe oud u bent, normaal niet, dan doe ik dat niet, maar ik vind, ik, voor mijn volgende vraag is het namelijk relevant. Maar ik vind het heel pijnlijk om te moeten toegeven dat ik inderdaad net 50 geworden ben. Okay. Ja, ik ben 50. Frank, vind je niet ja. dat uh, als ik manager zou zijn, alle headhunters die er nu zijn, een vrouw die in staat is om voor 4000 euro bruto dit werk te doen, al 25 jaar lang, zo een toko ja. aan te runnen, die zou zo CEO kunnen worden van een uh, groot bedrijf. Toch, Barbara ja, van der Klis, mijn eindredacteur, die connect, ja. Want we zijn voor vrouwen aan top. Vind je dat ook niet, Frank? Ja, hoor. Goed overstap. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Mevrouw Jongerius, nee, over... nee, maar ik, ik ga, nee, ga nee, overstap. Nee, maar mevrouw Jongerius, wat ik dus erg vind, wat ik schandalig vind... U, u bent goed, want anders zat u niet hier. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, uh, dan zegt u, ik heb geen politieke ambitie. U bent 50. u dit, doet dit al een tijdje, u wordt ook boeval dat teug van de richel. Uh, uh, uh, dan moet je toch op een gegeven moment een overstap maken. Wat, wat, wat, wat voor carrièreperspectief hebt u? Nou ja, ik, ik weet niet precies wat ik ga worden later als ik groot ben. <laughs> uh, uh, natuurlijk moet je daar nog een keer over, uh, over nadenken. Ik ben um, um, niet zo heel lang geleden een keer meegeweest... Uh, met uh, twee buurtregisseurs uh, van het Lodewijk-van-Dijsselplein uh, in Amsterdam-West. Uh, en toen ik daar geweest was... Dacht ik, dit is volgens mij mijn volgende baan. Ik word buurtregisseur bij de ja, politie. Ja, <laughs> uh, ik heb nog een uh, tweet van Kobe. Uh, die zegt: of een mail, Is het een mail of een tweet, Het is een ja. mail. Laat als, Agnes alsjeblieft vechten voor de jongeren. Liever jongeren aan het werk dan die 45-plussers. Ze zijn beter opgeleid en kennen onze tijd beter dan ouderen. Is dat moeilijk, dat generatieconflict? Die jongeren ouderen strijd nou ja, Ik vind wel dat er uh, eigenlijk heel veel over gesproken wordt de, uh, de laatste tijd. En niet zo erg uh, productief. Hè? Het is een beetje wully te resully, uh, wij tegen zij. Dat helpt niet echt. We moeten in de samenleving het met elkaar doen, jongeren en ouderen. Uh, en um, het is denk ik straks zo dat we echt iedereen nodig hebben. Dus we zijn gek als we niks aan jeugdwerkloosheid doen. En we zijn ook niet goed bezig als we mensen die boven de 50 zijn... hun baan verloren hebben... Uh, als we die geen kans meer geven om opnieuw ergens anders te beginnen. Ik had nog 17 vragen voor u, maar we gaan het volgende doen. Want luisteraars, de afgelopen dagen waren voor de stemming van Nederland... dat was het programma van de gezamenlijke omroepen... en daarom moest Rob Denees weken sneuvelen. Maar zoals u weet wil ik iedere week Rob Nijs op Radio 1 hebben. Dat gebeurt nu steeds vaker. Maar de grootste zanger van Nederland ooit moet toch weer gedraaid worden. En uit zijn cd Vrije Val van 1986 dit toepasselijk liedje De Vreemdeling. En na De Vreemdeling kijken we nog hoeveel tijd we over hebben... om mevrouw Jongerius gerius nog één belangrijke vraag te stellen. Namelijk, hoe zit het met de macht van de vrouw? Je daarom aan de band met een trui over je sarong bij je flat in warningsveen, ver van huis, maar nog veel verder van de mensen om je heen. Moeten zijn, ja je wist het al van honger, maar ook welvaart moet soms pijn. Oh, oh. Dat is Rob de Nijs en dinsdag is hij er weer. Mevrouw Joggerius, een paar dingen vallen op. Alleen mannen die bellen. Ja, ik. Eh, eh, eh. Ik weet niet uh, hoe, de, hoe dat komt. Zullen alle vrouwen aan het werk misschien, zijn? Misschien Misschien zijn al die vrouwen <laughs> gewoon heel hard aan het werk. Ja. En een mail van een luisteraar vanuit Noorwegen. Hier hebben ze ook een pensioenleeftijd van 67. Maar daar staan dan andere regels tegenover. Als ze het in Nederland 67 maken... moeten er ook andere regels tegenover zijn van Danny. Bent u bekend met de pensioenregels in Noorwegen? Uh, eerlijk gezegd niet. Wat ik van Noorwegen wel weet... is dat ze daar een kwotum voor vrouwen... in de top van het bedrijfsleven hebben. Ja, U gaat zo meteen naar Woman Inc. hierboven ja. in Amsterdam. Ja. Uh, belangrijk? Nou ja, er uh, is... De opening van het festival. Morgen en overmorgen staat het Pakhuis de Zwijngaan bol van... Uh, talentvolle, ambitieuze uh, uh, uh, vrouwen op een heel leuk festival. Die allemaal buurtregisseur willen worden in plaats van uh, CEO's maar, van burgernotteerde bedrijven. Maar, maar of maar. dat geen mooie baan? Dus buurtregisseur. toch? <laughs> Mevrouw Jangeris, ik wou u nog heel veel vragen stellen. Dank u wel. Het blijft altijd leuk om met u te rollenbollen. Ik bedoel woordelijk te rollenbollen. Nee, uh, nee. Uh, niet fysiek. Nee, nee, nee, nee. <laughs> ik, ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en arts die ook social media en internet doet. Productie, Hans Twint en Momo Saru. Techniek, Marien Al Albertsboer. Eindredactie en Barbara van der Pees. Ik dank de Stichting Amsterdamse Lokale Televisie Omroep Salto... want we zitten in een studio van Salto... waar ik ooit begon met mijn carrières hier als piraat en lokale radiomaker. Zo met eens Ster, Dorald Wegels en de Overfox Fox, Felix Beurders met een FM. Maandag ben ik er weer, tot aanstaande maandag. Uh, namaste, dag. Moeten we nog...